Goede nieuws uit apocryfe boeken. En apocrief betekent verborgen. En vandaar het verborgen goede nieuws. De apocryfe boeken, die bevatten ook iets van de Bijbelse waarheid. En uh, daarom uh, dat geloofde men ook in de reformatie. En daarom hebben ze dat ook opgenomen in de Nederlandse geloofsbeleidenis. De NG, wat u daar ziet staan, de Nederlandse geloofsbeleidenis. Volgens artikel 6 mogen we uit deze boeken lezen en onderwijzen. Dus ook in de gemeente, ook op Shabbat, op de samenkomst. Maar niet zomaar alles als kanoniek zien. Dus je moet er een beetje in schiften. Want er zitten, dat zeiden ze omdat de katholieke kerk die zag in bepaalde passages bewijs voor het vagevuur bijvoorbeeld. En in andere passages bewijs om de heiligen te vereren. Nou, zeiden ze bij de Reformatie, dat klopt niet helemaal. Dus je moet. Goed weten waar je mee bezig bent als je in deze boeken leest. Maar de Statenvertaling die heeft achterin, na openbaring, in een bijlage, de apocryve boeken. En dat was om die reden. Omdat wij daaruit mogen lezen en onderwijs uit mogen ontvangen. De 400 jaar tussen Malachi en Johannes zijn dus geen stille periode, want... In deze apokrieven boeken zit iets van de Bijbelse boodschap, iets van het Goede Nieuws, verborgen. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Dus tussen Malachi en het optreden van Johannes de Doper wordt wel eens aangemerkt als een stirre periode, omdat er dan geen profeten zouden zijn. Maar nee, dat is onterecht. Ik heb een paar boeken meegenomen. Um, het is best een pittig onderwerp om hier het Goede Nieuws te ...uit te filteren. Als u af en toe een beetje de draad kwijtraakt... ...moet u me denken, oh even wachten, ik probeer aan het eind... ...een mooi helder verhaal neer te zetten. <laughs> ik heb een paar boekjes meegenomen over die periode... ...en eentje is er echt van aan te raden. Als u nu zegt, ik wil meer weten over die 400 jaar... ...dan uh, moet u maar eens kijken en even opschrijven. De boekjes zijn makkelijk te krijgen. Maar het is een boekje uit 1941... Dus je moet het tweedehands op marktplaats of op boekwinkeltjes.nl vinden. Uh, dat is van Oesterlie. Het boek van Oesterlie. En dat is in het Engels geschreven. Maar als u dat uh, interessant vindt, dan kunt u dat even inzien. Over die periode. We gaan naar Maccabean 1. Dit boek, onder al die apocryve boeken, is... Uh, ja, hij heeft een heel goed getuigenis. Ook onder de geleerden en in de wetenschap. De schrijver van dit boek was een goed historicus. Die kon, hij was dan wel een sadduceer, een chauvinist, een verzetstrijder of orthodoxe jood. Maar hij kon, in principe kon hij ook wetenschappelijk schrijven. Dus zonder allerlei godsdienstige motieven die geschiedenisschrijving in de weg zouden staan. Hij heeft heel goed geschreven. En daarom is het een ontzettend waardevol boek, waarin hij ook de boodschap heeft willen leggen van die tijd. Dus dit boek, komt meisje kunnen we zien als een kanoniek boek. Het, uh, wij mogen dat lezen, volgens mij, als een Bijbels boek. Komt er het dichtst bij. Het verborgen goede nieuws. Boek Maccabeën gaat over een, uh, hoe een periode van 100 jaar ingeleid wordt... een eeuw van vrede en herstel. Nou, dat begint natuurlijk met gruwelijke vervolgingen... Uh, van die joden die uh, de Torah bleven studeren en in praktijk brengen... en de Shabbat vierden en de spijswetten onderhielden. Dan werd je gruwelijk vervolgd als je dat in die tijd deed. Hoe dan de Maccabeeën in opstand komen... De familie van Matthias en zijn zonen. En met succes de vijand verdrijven. En een eeuw van vrede en herstel weten te bewerken. Doordat God aan hun zijde meestrijdt, meevecht. Zij zuiveren de tempel, wijden de tempel opnieuw in. En wat gebeurt er? God komt in de tempel wonen, opnieuw. In de geschiedenis. Wat nou stille periode? God is bij juda. En God bewerkt herstel en vrede in die dagen. Dan komt er dus een periode van vrede waarin minder vervolging is. En veel meer ruimte voor de joodse orthodoxe stroming van die tijd om te leven en om wat te gaan doen. En dan komt er heel veel literatuur. Er komen heel veel apocryfe boeken worden dan geschreven. Zoals jubileën, Henoch, Testament van de Patriarchen, van, van Mozes, uh, 3, 4, Ezra en noem maar op. U hebt vast wel eens van zulke boeken uh, voorbij zien komen. Dan, als dat een tijdje verloopt, die periode van vrede, komen er fariseeën en sadduzeeën. Die waren er voor die tijd nog niet geweest. En dit is ongeveer, moeten we in de tweede eeuw voor Christus zetten. ongeveer 150 tot 100 jaar. die laatste 50 jaar. van de tweede eeuw voor Christus. dan komen die stromingen op, Fariseeën en Sadduceeën. De vrede die door de Maccabeeën. werd bewerkt. gaf ruimte aan de orthodoxe stromingen van die tijd. degenen die de Torah studeerden en in praktijk brachten. om te gaan nadenken. en om. Ja, een, een theologie te ontwikkelen, zogezegd. En dan krijg je de fariseeën en de sadduceeën. Als die stromingen opkomen, dus fariseeën, sadduceeën en binnen de fariseeën de school van Hillel en Shemai. Dan geeft dat een hele waaier aan Joodse sectes van Essenen tot hè, fariseeën en sadduceeën en uh, Zeloten. Die uh, allemaal een boodschap hebben, een eigen theologie. Ja, waar best wel wat discussie tussen plaatsvindt. Maar wat er allemaal wel uit die Maccabeeën voortstroomt. Aanvankelijk was dat in de tijd van de één volk met één godsdienst. die zich concentreerde met name op de Shabbat en de spijswetten binnen de Torah. En die daarop vervolgd werden en nu vrede vonden. En dan gaat dat zich uitwaaieren. En in dat klimaat. Wordt Yeshua laten geboren. Maar voordat de Farizeeën en Sadduceeën waren, was dat dus één orthodoxe stroming, zogezegd. Binnen die orthodoxie van de Maccabeeën, binnen de, de Jodendom van de Maccabeeën, komt het Griekse, Griekse denken op. Dus voordat er nog Farizeeën en Sadduceeën zijn, en de Joden nog één geluid laten horen, één stem zijn, in het studeren van Torah en in het doen van de Shabbat en het doen daarvan op een goede manier komt het Griekse denken op. Op twee manieren en het dient een doel tot het einde. We gaan zo even Daniel 11 en Zacharia 9 erbij halen. En iets anders dat opkomt in deze periode is het koninkrijksdenken. En daar gaan we naar kijken en daarin gaan we het goede nieuws zoeken. Het Griekse denken, hoe komt dat op? Ik heb uh, Daniel 11, vers 1. En ik, dat is Daniel, ik stond in het eerste jaar van Darius, de medier, hem te zijde als steun en toeverlaat. Dat is niet Daniel, maar Michael. Sorry. Nu zal ik dan de waarheid bekendmaken. Michael, die komt in een visioen tot Daniel en die maakt de waarheid bekend. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen en de vierde zal grotere rijkdom verhef, verwerven dan alle anderen. En hij, als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Dan komt er een strijd tussen Perzië en Griekenland, die twee grote koninkrijken die we wel kennen uit Daniel en Griekenland zal dan winnen. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Dat is de bekende, de Griekse koning Alexander, die uh, de Persen uh, verslaat en uh, Babylon inneemt en dan doorgaat met zijn leger tot ver in India en uh, daar ergens strand en uh, ook sterft volgens mij, hij is niet meer teruggekomen in Griekenland, schijnt, en dan wordt zijn koninkrijk opgedeeld... onder vier van zijn generaals... die er eerst nog om gaan vechten. Daar lezen we meer over in Daniel 11. Over hoe dat allemaal zal gaan plaatsvinden. En daarin... Uh, vinden we in Daniel 11... de koning van het noorden... en de koning van het zuiden. En die zijn steeds... ja, de ene keer is de een aan de macht... en de andere keer de ander. En dan vullen er allerlei oorlogen plaats... en politieke besluiten en huwelijken... en weet ik wat allemaal... Dat is, gaan we allemaal niet uitpluizen. Dan zitten we hier morgen nog. Maar dat gaat om de noordelijke koning... die in deze regio verblijft... en de zuidelijke koning... die in deze regio verblijft en heerst. Die hebben continu ruzie. Hier vinden een aantal veldslagen plaats. Daar wordt ook in Daniel 11... wel wat van gezegd. Maar voelt ook te ver om daar natuurlijk... veel van te zeggen nu. In elk geval... Juda zit daar precies tussen. Dit is dus eh, voordat de Maccabeën eigenlijk opkomen... ...dat daar die oorlogen tussen die zuidelijke en die noordelijke koning plaatsvinden. En Juda is dan allemaal nog niet zo belangrijk. Maar die regio's wel. En Juda die kijkt de ene keer moeten ze de noordelijke koning dienen... ...en de andere keer de zuidelijke koning. Met de zuidelijke koning bouwen ze een hele goede band op. Telkens wanneer de zuidelijke koning van het Griekse Rijk, uh, aan de macht is in Judea gaat het goed met de Joden. De eerste keer dat vanuit het zuiden een Grieks generaal komt en uh, Jeruzalem binnenkomt, er bestaat een legende over dat hij binnenkomt in Jeruzalem... en dat de Joden hem welkom heten... met de Torahrollen in hun hand... en het boek van Daniel in hun hand. Welkom! U bent welkom, want ja... er staat dat u komen zult. Het is aan de hand van hier, Daniel 11. Zeggen ze, het is, uh, ja, het is goed dat u komt. Dat laat iets zien van... hoe vriendschappelijk dat eigenlijk was... en hoe goed de Joden het in het zuiden hadden. Heel veel Joden waren hier ook nog... in Egypte. Bedreven Torah-studie... Ontwikkelde eigenlijk de synagogen in deze periode. We vinden dus ook meer sporen in de archeologie en in de geschiedenis van Torah-studie hier dan daar. Dat komt omdat, het, omdat ze daar betrekkelijk rust hadden. De vervolgingen die komen en die de tijd van de Maccabee inleiden, dat is allemaal hier, vindt het plaats. Maar niet zozeer hier. Dus hier is het veel rustiger, omdat de band met de Joden eigenlijk heel goed was in die tijd. Wat wil dat nou zeggen over het Griekse denken? Hier in Alexandria zijn grote scholen in die tijd. Ook van het Griekse denken. Maar die staan in vriendschappelijke band met de Joodse synagogen. En er is een goede uitwisseling plaats. Daar moeten we ook het begin van de Septuaginta zoeken. Dat de Torah vertaald wordt naar het Grieks. En de hele Tanach. Dat gebeurt daar in, in een redelijk vriendschappelijke... Verbinding, niet, niet dat ze broeders waren, zeker niet. Maar vanuit de Torah kon je niet zeggen van, nou kom maar binnen Grieken, nou, daar gaat het niet om. Maar wel een goede dialoog. En die leidde tot een stukje toenadering. Een stukje van het Griekse denken kwam toen in het Jodendom. Op een positieve manier om het zo maar te zeggen. Het Griekse denken heeft natuurlijk heel onze samenleving ...beschaving hier in het Westen... ...ja, een soort fundament voor geweest. Daar vindt dus een positieve... ...uitwisseling plaats... ...tussen Jodendom en het Griekse denken. Dat zeker zijn invloed heeft. Hier is het heel anders. Deze koning, daar komt... Antio ...Antiochus Epiphanes op, bijvoorbeeld... ...en deze... ...die hebben helemaal geen... ...idee van dialoog, willen helemaal niet praten... ...willen helemaal niet... ...die hebben maar één idee. Het Griekse denken moet... Moet en zal als een godsdienst van onze kant opgelegd worden. En daar komen die vervolgingen. Dus op twee manieren komt dat Griekse denken binnen bij het jodendom. Op een vriendelijke manier en op een uh, ja, totaal niet vriendelijke manier. Dat verklaart ook een beetje waarom in Maccabeeën er een Hellenistische stroming is die eigenlijk heel groot is onder het jodendom. De Maccabeën, die dus orthodox blijven, die zeggen we moeten veel dichter bij de Torah blijven, die komen daar tegen een opstand. Wat heeft dan, wat is dan, waarom komt dat Griekse denken op en kunnen we daar meer over vinden in Daniel 11? In vers 14. Ook zullen in die tijden velen opstaan tegen de koning van het zuiden. Dat, dat zijn de Maccabeën die zeggen van ja dat Griekse denken dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat kan ook te ver voeren. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus wij komen daartegen in opstand. Ook al hebben wij een vriendschappelijke band met die zuidelijke koning. Daar kunnen we niet in meegaan. En de gewelddadigen uit uw volk zullen verheven worden. Dat is een positieve uh, benoeming van de Maccabeën. De Maccabeën zijn een uh, ja, krijgsvolk. Zij zullen verheven worden om het visioen te bevestigen, maar zij zullen struikelen. De vraag is een beetje of het hier over de Maccabeeën gaat, maar ik vermoed het. Dan vinden we verderop vanaf vers 21 die opkomst van Antiochisch Epiphanes... ...die dus uh, ja, de, de tempel helemaal ontwijt, een, een afgodsbeeld daar neerzet en een gruwel van verwoesting opzet. Dan lezen we verder vanaf vers 31. Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen... Dat is dus die Antiochische Epiphanes. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen. En het steeds terugkerende offer wegnemen. En de verwoestende gruwel opstellen. En hen die goddeloos handelen tegen het verbond. Zal hij doen huichelen. Dof leierijen. Dan is er zoveel Grieks denken inmiddels in Judea opgekomen. Dan is het duidelijk geworden dat dit ontmaskerd is als iets dat niet in lijn is met Torah. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. Dat is die vervolging. Dan wordt het Griekse denken opgelegd en uh, iedereen die niet meegaat wordt vervolgd. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. De Maccabeën, Matthias, Judas en anderen, die zullen velen onderwijzen. In eerste instanties stonden zij niet op om te strijden... Tegen de vervolging. Maar er zijn verhalen bekend. dat ze zich gewoon lieten afslachten. Verschrikkelijk. Zoals zij met die vervolging omgingen. Ze lieten het gebeuren. Toen was er wel een vergadering om te zeggen: van jongens, dit kan eigenlijk niet, want dit gaat een beetje. dit loopt de spuigaten uit, zo blijft er geen jood over. En toen hebben ze gezegd: wij moeten ons gaan verdedigen. En zo is dat begonnen. Gruwelijke tijd. Deze verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Ze zullen vallen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving, dagenlang. Er staat struikelen in de HSV, ik zou dat vertalen met vallen, want het gaat niet erom dat zij struikelen in de woorden van de Heer of zo. Zij vallen doordat zij vervolgd worden. Wanneer zij vallen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met bedrog, vleierijen bij hen voegen. Dus als we hier die Maccabeeën zien die het volk onderwijzen. en eerst een heel goede stroming vertegenwoordigen. die bevestigd wordt door God, doordat God ook in de tempel komt en met hen strijdt. dan komt discussie op. In die tijd van, van meer vrede komt er discussie. Farizeeën, Sadduceeën. Wat is het punt nu? De fariseeën die waren veel opener naar het Griekse denken. Er was die geschiedenis in Egypte... dat ze eigenlijk een heel positieve, vruchtbare discussie hadden gehad... waardoor ze ook beïnvloed waren. En ze zeiden, nee, dat is niet verkeerd. En zij ontvingen het met open armen. Vanuit de goede kant, zeg maar. En dat vinden we hier. Velen zullen zich echter met bedrog, vleierijen bij hen voegen. Dat komt dus op, maar die Farizeeën die gaan daarin, die slaan daarin door, en daarom is het bedrog, vleierij. Dat is in die beginperiode helemaal niet vreemd, want toen dan ontstaat iets en dan ga je zo, dan slaat het een beetje door. Dat is altijd. Hè? Daartegen die doorslaande Farizeeën komt een nieuwe stroming op, de Sadduceeën. En de Sadduceeën die zeggen: jullie slaan er meer door. Dit gaat de verkeerde kant op, jullie moeten ermee ophouden, wij staan voor een orthodoxie. En zij zeggen alleen de Torah. Wij verwerpen, dat is wat ze daarmee zeggen, en ze staan natuurlijk bekend als uh, degene die de, uh, de opstanding logenen. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Toen de Sadduceeën opkwamen, toen logenen zij de opstanding van het koninkrijk Israël die profeten, het tweede deel van Jezaja en van Jeremia en, en al die profeten die uh, grotere visioenen hebben, ze zeggen nee, dat dit gaat gewoon te ver, dit slaat door waarom? Dat leek sterk, dat had verbinding met het Griekse denken dus zij hebben alles wat er maar naar rook verwierpen zijn. ze zeiden nee er komt geen herstel van het koninkrijk Israël er komt geen opstanding en zij, een grote stroming, want uh, als je de koningen van die tijd van vrede bekijkt, dan heb je eerst uh, Judas, en dan Jonathan, en dan koning Simon. Ik noem ze maar even koningen, maar zij namen zelf die titel niet aan. Omdat zij vonden, wij zijn niet de koning die ons naar het herstel zal leiden uiteindelijk. Maar dan komt er een, uh, een vierde koning, en aan het eind van zijn leven wordt hij van farizeer een sadduceer omdat het fariseer doorschiet in het Griekse denken. En de saduceeën die zijn naar een tegenstroming. Maar in die tijd worden ze niet zomaar saduceeën zoals we ze kennen uit het Nieuwe Testament. Maar is het zo saducee, zogezegd ook een beginnende stroming. En breidt het heel erg uit als een grote stroming van mensen die wel een groot deel van het fariseïsme meenemen. Zogezegd. Dus het is nog heel farisees. Ja, ingewikkeld genoeg allemaal. Ik zie u denken, ik kan die niet even stoppen hierover. Maar <laughs> uh, die twee stromingen vinden we terug in Yeshua's dagen. En dan is het fariseïsme heeft gewonnen, zogezegd. En het sadduceïsme is nog maar een kleine stroming van aristocraten in Jeruzalem... ...die banden met de vijand hebben en eigenlijk helemaal verworden zijn. Dan is het van het, ja, de Sadduceeën niet zoveel meer over. En het waren allebei stromingen in het jodendom... ...die vanuit de Torah nadenken... ...hoe moeten we dat nou doen en waar zijn we nou mee bezig? Maar goed, voor uh, uitgebreide studie... ...dan moet u maar eens uh, uh, een paar boeken erbij pakken... ...als u dat wilt. Ik doe dit alleen maar even om te schetsen... ...dat voor allebei de partijen wat te zeggen is. Zacharia 9, vers 13. De opkomst van het Griekse denken... ...en daar wordt dus mee omgegaan door... Van, ...wat moeten we er wel van meenemen... ...wat moeten we er niet van meenemen... ...en... Wat er in Daniel 11 ook nog blijkt. Vers 35. Van de verstandigen zullen er struikelen. Dus door het Griekse denken dat opkomt. en in die twee stromingen. Ja, op een verschillende manier mee omgegaan wordt. en er wordt over gestreden van hoe moeten we daarmee omgaan. Van de verstandigen zullen er struikelen. Waarom? Om hen te louteren. te reinigen. en zuiver wit te maken. Tot de tijd. ...van het einde. Want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Daarmee zegt Daniel zoveel... ...als dat het Griekse denken... ...en de manier van omgaan daarmee... ...komt op... ...maar het zal niet zomaar verdwijnen. Dit dient een doel. En het doel is loutering, Dat je er wit uit zult komen. Gerechtvaardigd, rein. Dus dat Griekse denken wat toen eigenlijk opkwam en wat nooit helemaal weg is geweest... en wat misschien ook niet weg hoeft te zijn... dat heeft een doel tot het einde. En Zachariah die noemt dan wanneer dat einde ongeveer is. Zachariah 9 vers 13 in uh, vers 11. Wat u aangaat vanwege het bloed van uw verbond... heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put... waar geen water in is. Keer terug naar de burgd. Uw gevangenen die hoop hebt... Zacharia 9 vers 11 en 12 wat u aangaat ik lees het nog een keer er zijn onbekende teksten vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is herkent u daarin de Maccabeeën die eerst vervolgd werden bloed stroomde en zij besloten om in opstand te komen en te gaan strijden God staat achter hen ik heb uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, uw gevangenen die hoop hebt. Doe maar, vecht er maar voor. Daarmee geeft Zachariah eigenlijk voor die tijd al... een handreiking aan de Maccabeeën. Doe maar, het is goed. Je vecht, je strijdt voor een goede zaak. Ook heden verkondig ik, ik zal u dubbel vergoeden. Als ik mij juda zal hebben gespannen en ik Evraim op de boog zal hebben gelegd, zal ik uw zonen Sion, zal ik opzetten tegen uw zonen Griekenland. Ziet u dat? Er komt een tijd. Deze Maccabeeën worden aangemoedigd om te strijden voor de zaak. Maar we hebben net in Daniel gezien dat het Griekse denken tot het einde toe een doel heeft. Dus hoewel ze strijden voor de goede zaak, is het Griekse denken daarmee niet afgelopen. Het heeft een doel tot het einde. Als ik mijn Juda zal hebben gespannen en ik Ephraim op de boog zal hebben gelegd, dat zijn Juda de twee stammen die daar zijn in Judea en de tien stammen die nog in verstrooiing zijn, die nog van niks weten. Die moeten samengevoegd worden. Zonder een samenvoeging van die twee zal het Griekse denken door blijven duren, door blijven bestaan. Want op het moment dat God die twee samenvoegt, maakt hij een zwaard van hen en zal hij strijden. En dat Griekse denken, dat het fundament is van onze samenleving, en dat ook een doel dient in Israël, onder de joden, onder de christenen, onder de tien stammen, heeft een doel tot het einde, tot zuivering, tot loutering. Maar er zal een tijd komen dat het weg is en dat het koninkrijk Israël volledig hersteld zal worden. Dat kan alleen wanneer Juda en Ephraim samengevoegd worden. Dat is nog niet gebeurd. Het komt zeer zeker. Het tweede dat opkomt, dit is even over het Griekse denken. Best wel ingewikkeld, misschien nog eens interessant om na te luisteren en om verder in te verdiepen. Iets anders dat in deze tijd um, opkomt is het koninkrijksdenken. Yeshua kwam om zijn boodschap te verkondigen, zei hij, heden is het koninkrijk gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Wat bedoelde hij? Het koninkrijk gods. Binnen het christendom hebben we dat uitgelegd. Ja, dat is iets zweverigs in de lucht, want het is niet van deze aarde, het is in ons. En daar houdt het dan ongeveer mee op. Maar wat is dat koninkrijk? Daarvoor moeten we naar de stille periode. ...waarin dat Griekse denken opkomt... ...heel ingewikkelde periode... ...waarin er naar gezocht wordt... ...hoe moeten we nou in het leven staan... ...hoe moeten we nou God dienen... ...hoe moeten we daar nou mee omgaan... ...maar dan komt er wel een koninkrijksdenken op... ...een koninkrijk, geloofde men in die tijd... ...is heel simpel... ...het bestaat uit vijf dingen... Uh, ...een land... ...een volk... ...een koning... ...een grondwet... En een godsdienst. Een kind kan er wijs doen. Zo simpel. Maar dat is een koninkrijk. Als Yeshua later dan over het koninkrijk dingen zegt zoals... Het is niet van de aarde, het is van de hemel en het is in u en, enzovoort. Dan is dat met de wetenschap dat iedereen dit weet. Dat iedereen weet wat een koninkrijk is. Die vijf dingen, die moeten we vasthouden. Als we over het koninkrijk nadenken en dat bestuderen, ook in het Nieuwe Testament, dan moeten we... Goed, degelijk voor onszelf, dat eventjes op een rij blijven zetten. Land, volk, koning, grondwet, godsdienst. Die vijf dingen, die horen bij elkaar. En als een van die elementen niet aanwezig is, dan hebben we geen koninkrijk, dan hebben we het over iets anders. Als wij geloven dat het koninkrijk hersteld zal worden, dat er een Messiaans koninkrijk aan zal breken, dan bestaat dat uit juist die vijf dingen. En dan, dan zit het niet iets zweverigs in de lucht. Het Griekse denken moet een plaats hebben. Wij kunnen dus ook niet zomaar zeggen van dat Griekse denken dat is allemaal verkeerd en dat moeten we buiten ons houden. Want er zit meer van ons, van dat Griekse denken in ons dan ons lief is. En het heeft ook een doel. Het is ook niet erg. Maar het moet een plaats hebben. En we mogen daar ook rustig mee omgaan. We kunnen niet zeggen van, gooi het Griekse denken eruit. Dat kan niet. Want het dient een doel en God zal het beëindigen. Door zijn kracht. Als hij de kinderen van Sion samengevoegd heeft, dan zal hij er een einde aan maken. Het koninkrijk moet compleet zijn. Nou, hoe ver waren ze bij de Maccabeeën? Toen zij gestreden hadden en het koninkrijk een, een, een periode van rust... Aantreed, en nu lees ik een stukje uit uh, Maccabeën voor, 1 Maccabeën 14. Ik heb een uh, boekje met die apocryfe boeken, dat is uitgegeven, ook binnen de protestantse wereld zeg maar, heb ik daar ook liggen. Dus als u graag even dat wilt raadplegen, dan mag u deze bij ons natuurlijk ook even kijken. Maar uh, daarin staat een heel mooie inleiding trouwens. Simon geeft het land vrede, vanaf vers 4. In de tijd dat koning Simon, ik voeg dat koning toe, want hij is een soort koning, maar hij is een, eerder een, een stadhouder. Hè? Een, iemand die de koning verving, omdat de koning er zelf nog niet was. Dus in de tijd dat stadhouder Simon regeerde, had Judea rust. Hij streefde het welzijn van zijn volk na en iedereen leefde gelukkig in de dagen van zijn roemrijke heerschappij. Roemrijk was ook zijn verovering van de havenstad Joppen, waardoor hij de eilanden bereikbaar maakte. Hij slaagde er niet alleen in het grondgebied van zijn volk uit te breiden en het hele land in zijn macht te krijgen, maar maakte ook talrijke vijanden krijgsgevangen. Hij bezette Gezer, Betsoer en de Citadel en reinigde al deze plaatsen. Er was niemand die zich tegen hem verzette. De mensen bebouwden hun grond in vrede. Het land bracht gewassen voort en de bomen in de vlakte droegen vrucht. De oude mannen zaten in de straten en spraken over Ides voorspoed. De jonge mannen droegen prachtige kruisgewaden. Stadhouder Simon voorzag de steden van voedsel en rustte ze uit met verdedigingswerken. Zijn roem reikte tot aan de uitersten van de aarde. Hij gaf vrede aan het land en in Israël heerste grote vreugde. Ieder zat onder zijn wijnrank en zijn vijgenboom. Waar kennen we dat van? De nieuwe aarde. En in het verleden gezien van dit, koning Salomo. Ook in die tijd kennen we dat getuigenis. Ieder zat onder zijn wijnstok en onder de vijgenboom. En de wijnstok verwijst naar de tijd van Noach, die een wijngaard verbouwde. En de vijgenboom verwijst naar het paradijs. Gan Eden. ...waar Adam en Eva van de vijgenboom namen om hun naaktheid te bedekken. En er was geen reden meer om bang te zijn. Dat herstel is ver gevorderd. En dat even na het herstel van koning Salomo. Alle vijanden waren in die tijd uit het land verdwenen... ...en alle koningen waren overwonnen. De zwakken van zijn land maakte Simon sterk... En hij stelde de Torah weer in werking en roeide wettelozen en afvalligen uit. Hij liet de tempel verfraaien en verwierf een grote hoeveelheid tempelgerei. Mooi hè? Wat een getuigenis uit een tijd dat wij een stille periode noemen. Dit had zo bij de koningen gekund en dan hadden we het wel gelezen en geweten uit de kinderbijbel. Het koninkrijk moet compleet zijn en ze zijn heel dichtbij. In de tijd van stadhouder Simon. Wat ontbreekt er nog aan? Het complete volk. Inderdaad, het complete volk, de tien stammen. En nog iets? De koning. De koning. Die twee dingen. We gaan voor allebei even kijken of, uh, of we iets kunnen vinden dat juist over die twee dingen gaat. Hoe moet die twee dingen nog erbij gebracht worden om het koninkrijk compleet te maken, om het herstel compleet te maken? Nou heb ik twee citaten uit die periode, uit Jubileen en uit het testament van Mozes. Die heb ik hier uh, opgezet. In het Engels, ik kon geen Nederlandse vertaling vinden. Ik vertel wel even in het Nederlands wat er ongeveer staat. En dan uh, kunt u later uh, de powerpoint nog downloaden van de website en, uh, om het uh, verder te bestuderen, mocht u dat willen. In het boek Jubileen staat deze passage. Dat gaat over de Shabbat. Het boek Jubilee gaat over uh, 250 jubeljaren. 250 keer 50 jaar. En dat is precies de tijd die de tuin van Ede en de intocht in het beloofde land uh, beschrijkt. Uh, dat is een beetje de opzet van het boek. En het is een van de eerste uh, werken van ja, literatuur uit die tijd van vrede. En toen werd dit erover geschreven... Over de Shabbat. We kennen natuurlijk het uh, uh, citaat uit Genesis waar hij mee begint. En hij eindigde al het werk op de zesde dag. Alles wat in de hemel en op de aarde gemaakt is, en in de zeeën, en, in, en onder de zeeën, en in het licht, en in de duisternis, en in alles. En hij gaf ons een groot teken: de Shabbat. We zullen dus zes dagen werken, maar de zevende dag, de Shabbat, werken we niet en alle engelen van de tegenwoordigheid... en alle engelen van de heiliging... er was toen enorm veel werd er nagedacht... over wat engelen waren en, en demonen. Deze twee grote klassen van engelen... De, hè, heeft hij uh, ingezet... om ons te gebieden... de Shabbat te bewaren. Met Yahweh in de hemel... en ons, zijn volk... op aarde. En hij zei tegen ons... Zie... Ik zal voor mijzelf een volk afscheiden van onder alle andere volken. En zij zullen de Shabbat bewaren en bewaken. En ik zal hen heiligen voor mijzelf als mijn volk. En ik zal hen zegenen. Zoals ik de Shabbat heb gezegend en die geheiligd heb voor mijzelf, zo zal ik ook mijn volk zegenen. En ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. En ik heb het zaad van Jacob gekozen van alles dat ik heb gezien. Alle volkeren. Kijk, nu, komen ze, nu worden ze pas specifiek over de uitverkiezing. Dit is nog vrij algemene beschouwing. Nu zegt de jubileumschrijver: Dat volk, dat zijn wij. Van onder alle volken die God heeft aangezien. En ik heb hem, Israël... Opgeschreven als mijn eerstgeboren zoon. En ik heb hem geheiligd aan mezelf. Voor altijd en altijd. En ik zal hen de Shabbat onderwijzen. Dat zij de Shabbat zullen houden. En zullen stoppen met werken. Rusten voor mijn aangezicht. Wie zijn zij? Dit zegt een judeer. In het vergevorderde herstel van het koninkrijk... Dit gaat over de tien stammen. Op die manier schiep... Jaweh ...een teken. En overeenstemmen, in overeenstemming daarmee... ...zullen zij... ...er staat weer D daar... D zullen de Shabbat houden... ...met ons... ...op de zevende dag... ...om te eten en te drinken... ...vreugde te bedrijven... ...en Hem te zegenen. Dus het gaat niet om een letterlijk... ...en nu ga ik de Shabbat vieren... Nee, het gaat over iets diepers. De vreugde van de Shabbat proeven. En bedrijven. En de naam van de eeuwige Heiligen en zegenen. Dat is iets veel meer dan een letterlijk opvolger van de Shabbat. Sinds de 19e eeuw is er de zevende dag Adventistische Beweging, die de zevende dag letterlijk in praktijk brengt. Maar ook alleen maar de zevende dag. Maar de, de, de feesten. Komen er niet bij. Nu is dat mooi en dat is een goede stap vooruit. Maar het gaat om meer dan die letterlijke vervulling. Het gaat om die vreugdebedrijven. De gemeenschap met elkaar en met Yahweh. Om te eten en te drinken en hem te zegenen die alles geschapen heeft. En hij heeft gezegend en geheiligd voor hemzelf een apart gezet volk. Buiten alle andere volken. Dat zij de Shabbat zullen bewaren. En dan staat het opnieuw. Samen met ons. Is dat niet bijzonder? Hoe gedetailleerd zij daarover nadachten. Wij vieren de Shabbat. En we proberen dat op een goede manier te doen. Maar ons koninkrijk is nog niet wat het wezen moet. En er ontbreekt nog een paar dingen aan. Dus we blijven oefenen. In nederigheid. Het gaat niet om die letterlijke Shabbat. Al, al staan we ervoor, al worden we ervoor vervolgd. Al zullen we ervoor sterven als het nodig is. Het gaat erom dat wij als volk samengevoegd zijn en worden. Ook met hen die er nu nog eventjes niks van weten. En daarom was die Septuaginta zo belangrijk voor de Joden. Die Griekse vertaling van Torah tenach. Die moet de wereld in. Want die tien stammen, die moeten terug. Anders kan het koninkrijk niet vervuld worden. En daarom zitten wij hier. Maar die Septuaginta, daar staat dus niet in... Nu, ja, leuk, jullie zijn dus Lo-Ami. Staat in Hosea dat jullie Lo-Ami zijn. Nu om weer Ami te worden, mijn volk, moet je dus de Shabbat vieren. Punt. Dat zou een hele korte versie van de Septuaginta kunnen zijn in het licht hiervan. Maar daar gaat het niet om. Ze hebben de schriften, de heilige schriften, de Tanach... Volledig vertaald en de wereld ingezonden. Je moet het zelf leren en God moet het je onderwijzen. Want als God het je niet onderwijst, dan zul je niet begrijpen wat dit betekent: vreugde bedrijven en hem zegenen. Shabbat vieren is niet zomaar iets. Houd de grote verantwoordelijkheid in. Ten opzichte van de eenheid van Israël en de gemeenschap met de eeuwen. De Joodse, het Joodse volk herkent dat. Als wij hiermee bezig zijn op dit pad. En wij doen dat op een manier die God behaagt. Wij kennen ze dat. En de visie op de komende koning. Dat is wat spannender als we daarover praten met de Joden. Want wij herkennen hem in Yeshua. En de Joden nog niet. Nu is het heel interessant om te gaan kijken. Voordat die Farizeeën en Sadduceeën er waren en ruzie hadden over, over hoe de godsdienst eruit moest zien. Toen was er dus al een gedachte. Nou, deze komt ongeveer in die periode op. Die kan ik niet helemaal plaatsen voor die tijd. Dit, uh, dit is het testament van Mozes. En dat is van iets later datum. Dat is, uh, dus het dat zou goed kunnen dat dat in die tijd van Fariseeën en Sadduceeën geschreven is. Zij hebben ook een, een mooie visie, laat dit zien, over de komende koning. Dit is dus Mozes, die spreekt tot uh, het volk Israël en tot Joshua zijn opvolger. Het volgende... Dan in die dag zal er een man opkomen uit de stam van Levi. Met de naam Taxo. Dat is een mooie Hebreeuwse naam. Nee, dat is Grieks. Waar gaat dit over? Een Griekse naam uit de stam Levi. Een priester uit de stam Levi. Met de naam Taxo. Er is wat mee. Voelt u dat? Er zit iets Grieks, een Grieks element in. Hij heeft zeven zonen en zal hen onderwijzen en vermanen. Hij zal tot hen spreken en hen vermanen. Uh, bewaar mijn zonen. Het gaat over uh, de vervolging die ze hadden onder de tijd van de Maccabeeën, die dus voorafging. En dat was verschrikkelijk, dat was gruwelijk. Hij zegt, er komt een tweede vervolging. En die, die zal veel groter zijn dan de eerste. For what nation and what region, or what people of those who are in peace toward the Lord, who have done many abominations, have suffered as great calamities as have befallen us. Now, therefore, my sons, hear me. For observe and know that neither did the fathers nor their forefathers tempt God so as to transgress his commands. Het gaat hier over de geboden die uh, in praktijk gebracht worden. En, en degenen die dat niet doen. En daarmee God dus uitdagen. En dat er een, een, een oordeel komt. Het oordeel dat heeft dus een doel. Wij als volk van Israël uh, hebben de roeping om zijn geboden te vervullen. Maar goed, er is de spanning tussen hoe doe je dat nou? Doe je dat nou goed? Moet je daar nou, eh, hoe ben je er nou in bezig? Wanneer vervul je nou een gebod en wanneer doe je het niet? Die spanning zit hier helemaal in. En dat is waar wij nu eigenlijk over nadenken, zoveel eeuwen later, over van uh, hoe doe je het nou goed en hoe doe je het niet goed. Daar hebben ze toen al goed over nagedacht. En ze zeggen van, het is, we moeten dat in nederigheid doen, want alleen God kan bevestigen of wij zijn geboden vervullen of dan niet. En over het algemeen doen we het vrij verkeerd. Kijk maar naar de profeten, kijk maar naar wat er allemaal gebeurt. We doen het vrij verkeerd en het is dus niet vreemd dat er vervolgingen komen want wij hebben gefaald en dat is niet om in te hangen in, te blijven hangen in het falen we zijn zo schuldig, we zijn zo zondig, nee we moeten opstaan en het wel doen in de wetenschap dat hij degene is die zal zeggen of wij het goed doen en, en ook in de wetenschap dat we het in principe nu nog niet voorkomen doen, pas in het herstelde koninkrijk zullen we zijn geboden vervullen zoals het bedoeld is nu is het een periode van oefenen, onderweg zijn, naar. En komen er dus vervolgingen, want wij als volk zullen daarin falen. Dat is een gegeven. Niet iets om bang voor te worden, dat is een gegeven. En daarom zijn die vervolgingen over ons gekomen, zegt deze schrijver. En daarom zullen er nog grotere vervolgingen over ons komen. Nog meer dan er al geweest is. Zullen wij gestraft worden voor de wijze waarop wij niet zijn geboden hebben volbracht voelt wel een beetje waar het heen gaat. Nu mijn zonen, luister naar mij. Blijf ermee bezig. Nog onze vaderen, nog hun voorvaderen... is het gelukt. Zij hebben allen zijn geboden... niet op een volmaakte wijze volbracht. En toch is het goed om dit te blijven doen, die geboden. Ook al doen we het in onvermaaktheid. Zij vervullen die geboden in nederigheid... Maar wel met de wetenschap, zoals wij bezig zijn, staat God achter ons. God die in de tempel is gekomen, opnieuw komen wonen ten tijde van de Maccabeeën, Wij vervullen zijn geboden. En we weten dat, daar, dat we dat niet in vermaakt had kunnen, we maar we blijven ermee doorgaan. En we weten dat dat aanvaardbaar is voor God. En we zullen ons in een grot gaan verbergen, in het veld, en daar sterven. Liever dan mee te gaan met die beweging... Die het Griekse denken op ons legt en de tempel onzuiver maakt. Want als we dit doen en sterven, ons bloed zal dan gebroken worden voor jaren. Takso, een leviet met een Griekse naam. Daar is iets mee. Was Yeshua niet opgekomen als een hoge priester, maar niet fysiek? En dan de schuld, omdat wij gefaald hebben. Maar we blijven doorgaan. We blijven de woorden van God in praktijk brengen. En zo doen we in navolging van die hoge priester. Tak hier in dit document. Dit is echt geschreven voordat de evangeliën geschreven zijn, geloof het of niet. Dit is bewezen, aangetoond dat het voor die tijd geschreven is. Maar deze schrijver zegt dus er moet een hoge priester opkomen die de, de geboden van Jaweh volmaakt vervult en sterven. Wanneer hij sterft, Takso en zijn zonen, terwijl ze de geboden van de Heer volbracht hebben, dus rechtvaardig zijn verklaard voor hem en toch sterven, dan zal God komen om dat bloed te breken. En dan zijn koninkrijk zal verschijnen door over heel zijn schepping. En dan Satan shall be no more. En Satan, dan weten we, dat is niet zo'n bokkenpoot in de lucht. Hij zal er niet meer zijn. En rauw zal hem verlaten. Zal niet er niet meer zijn. Dan de handen van de engel zullen gevuld worden. Dat is die engel wat je zegt. De engel van Yahweh die voor het volk zal optreden, waarvan Mozes gezegd heeft, dat is die profeet die na mij opkomt. En jullie wel binnen het beloofde land zal brengen. Dan komt het koninkrijk. En dan die handen van de engel van Yahweh zullen gevuld worden met zijn taak. Hij die tot koning is verkozen. Testament van Mozes, hoofdstuk 9 en het begin van 10. Dit is het begin van 10. Bijzonder. Dit was allemaal bekend. Dus toen Jezus optrad, had, de geboden volbracht, heel rechtvaardig bleek en iedereen ruzie daarover had. Hoe kan dat? Hoe kan nou iemand uit Nazareth de geboden van God volbrengen? En hoe kan hij nou dat bewaren? Dat ze hem uiteindelijk hebben overgegeven om te sterven. Maar het is gebeurd. En ook Akiva en de stromingen die daarna komen, hebben hem verworpen. Ook al hadden ze hem kunnen herkennen. Maar dit laat dus zien hoe deze stroming in de Maccabeese periode... het voor zich zagen dat de koning zou komen en zich openbaren... En zodat het koninkrijk door zou breken. Het koninkrijk komt. Amen. En dat is wat Maccabeeën en de, de joden uit die tijd wisten. Het koninkrijk komt. Die vijf dingen die ik genoemd heb, die zijn bijna bij elkaar. En het koninkrijk dat breekt door. Die spanning. Die is zo groot in deze dagen. Want Jada is in de tempel. De tempel is gezuiverd. Nu moet de koning nog komen. En die tien stammen, nou daar is de Septuaginta, die gaat al de wereld in. En als die komen, dan is daar het herstel. Die spanning, ik denk dat die terugkomt in onze dagen. Dat we daar meer van kunnen gaan proeven. En meer gaan beseffen, het koninkrijk komt. Alles wordt hersteld. Er is weer een land bewoond door Joden. En Jeruzalem is de hoofdstad. Maar er moet nog het hele volk moet nog openbaar worden. Maar nu we, zitten we met een tricky puntje. Want wie zijn de stammen van Israëls? Dat moeten we niet te snel invullen. Maar het koninkrijk komt. En wij en het Griekse denk heb ik genoemd. Dat is onder ons. Onder ons allemaal. Vanaf fysiek Israëliet zijn of niet. Of geestelijk. Het is onder ons. En het dient nog steeds dat doel. Tot zuivering. Tot loutering. En het is nog niet samengevoegd als één geheel. Het koninkrijk is nog niet doorgebroken. Er zijn tekenen lichtpuntjes, die laten zien dat er iets gaande is. En dat was toen ook alleen in een veel, veel verder gevorderd stadium in de tijd van Maccabeeën. En dan is er nog een punt, we hebben het even over die fariseeën en sadduceeën gehad. De sadduceeën zeiden, die, al die profeten die ons zeggen dat het koninkrijk herstellen zal, dat het opstaan zal, die verwerpen wij. Nou, dat hebben de fariseeën gezegd, dat is niet zo, en zowel jodendom, als christendom hebben die profeten opgenomen. En daarin zit dat verlangen naar het koninkrijk, zit de belofte van het koninkrijk. Dus het koninkrijk zal opstaan. Daarom is het ook heel raar dat er binnen het christendom een zogenaamd amillennialisme is. Die ontkennen dat er nog een koninkrijk van God op aarde zal zijn. Dat is raar. Dan hadden ze, ze Sadduceeën moeten worden. Dan hadden ze de opstanding gelogend. En dan, hebben ze het ook, dan zijn ze het ook niet eens met Paulus in 1 Corinthe 15, waar het over die opstanding gaat. Maar die profeten zijn. En die boodschap wordt verkondigd. Het koninkrijk komt. Amen. En we hebben van, ook uit deze periode, een handzaam koninkrijksmodel. Land, volk, koning, grondwet en godsdienst. Nou, in de lijn van het Goede Nieuws is dan... De toevoeging van vandaag. De Makkabeën laten ons het Koninkrijk weer verwachten. Amen.